Paarse Vrijdag leidt op steeds meer scholen tot problemen. Vandaag trekken veel leerlingen en docenten iets paars aan om te laten zien dat ze solidair zijn met de queergemeenschap. Dit jaar doen bijna 3000 scholen eraan mee, maar ook het tegengeluid wordt steeds sterker. Mijn collega's van NOS Stories vroegen wat scholieren ervan vinden. Ja, ik vind het uh, best leuk. Ik vind het heel fijn dat de school het doet, zodat iedereen er gewoon kan zijn. Ik was het eigenlijk een beetje vergeten. Ja, nee, ik had dit aangetrokken en toen dacht ik van oh shit, het is paars vrijdag, maar het was al te laat om nog iets anders aan te doen. Als we allemaal Normaal zijn gelijk. Waarom moeten we een speciale dag ervoor hebben? Zeg maar? Snap je? Ja, ik hoor ook wel eens dat mensen het allemaal te veel vinden. Zo. Soms gaat het ook verder. Tegenstanders steken bijvoorbeeld regenboogvlaggen in brand, blijven thuis of schelden leerlingen uit. Sommige scholen hebben paarse vrijdag daarom vervangen door een algemene respectdag of zijn er helemaal mee gekapt. Rusland heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd op het Oekraïnse elektriciteitsnet. Er zijn onder meer explosies gemeld in Odessa en Kiev. De schade is nog onbekend omdat het nog niet veilig is om uit de schuilkelders te komen daar. Op Texel is een strandtent compleet verwoest door een grote brand. Dat vuur ontstond rond half twee van nacht en al snel sloegen de vlammen uit het dak. De zaak was niet meer te redden en daarom heeft de brandweer hem gecontroleerd uit laten branden. En dan nog een hoopvol bericht voor iedereen die vorig jaar geen kerstpakket heeft gekregen van de baas. De kans is aanwezig dat je er dit jaar wel één krijgt. Want volgens de kerstpakkettenbranche gaat het hartstikke lekker met de verrassingsdozen. We schatten dat we inmiddels op 8 miljoen kerstpakketten per jaar zitten. Hoeveel was het vorig jaar? 7,4 miljoen. Dat is een behoorlijke stijging dus. Ja, maar wat het nog veel mooiere stijging is, is dat de waarde van het kerstpakket ook flink omhoog is gegaan. De gemiddelde waarde ligt rond 50 euro. En die zat zeg maar acht jaar geleden nog op 35 euro. Al krijgt niet iedereen echt een doos met skeren, hapjes of spullen voor in huis erin. Ongeveer de helft van de werknemers krijgt een cadeaubom. Het weer dan in het hele land veel bewolking. Het wordt een grijze dag. Later kan in het oosten en zuidoosten de zon nog even door de wolken prikken. Koud is en blijft het wel bij 2 tot max 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWD.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 ZFM Round, round, get around, I, I get around, yeah, get around, get around, around round, round, round. round, round, I get around. been beat Ja, ja, ja, ja. Maar je had je even iets eerder moeten zeggen natuurlijk. Ja, ja. ja, ja nee, uh, ben ik al in Het beeld? is zo mooi dat zo'n man het allemaal alleen kan. Ja. Gezellig. We hebben een aantal gasten weer, Willem. Heb je het gezien? Ik zag, uh, zag de die je... binnenkomen. Allemaal uit... Uh... Hey, baby, ja. Oh jongens, die muziek was zacht. Ga nu zijn Jullie zijn zo aan de beurt. Zo. Ja. Nee, want uh, ik zag jou achter je mengtafeltje... achter die schermen uh, verscholen. Ik denk, Willem, heb het nog niet gezien. Maar we hebben drie... Uh, uh, Gasten en be twee beeldschone dames en een heer die uh, ons Zan, van alles... Uh, ik ga fijn, hij zeg drie, drie beeldschone <laughs> dames. Ja. Hey, ik bedoel, Gerry erbij, uh, vriend. Ik weet niet wat jij denkt, oh. maar uh, ja, nee, ja, nou. Ja, het is wel een, wel een enorm gezellig gezelschap. To Thomas, gelooft dat niet, Thomas. is namelijk een ongelovige Thomas, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Thomas, voor jou, uh, uh, Thomas de Jong, uh, vrijwilliger van het jaar hier in Zandvoort. Thomas, jij bent... Uh, nog maar net uh, was je de studio uit. en Je komt nou weer binnen, want gisteravond was gisteravond je ook gisteravond hier. Gisteravond was ik weer hier. Ja. Vertel, wat heb je allemaal gedaan? Nou, gisteravond hadden we een uh, uitzending van Alternative FM. Met een uh, artiest. Een artiest? Dus, uh, ja, ja, en dat zenden we altijd live uit op YouTube. Dus, uh, en, en wie was de artiest dit keer? May Evans. May? May Evans. het die violiste? Nee, nee, nee. Uh, het is een zinger-songwriter, uh, ja, zeg maar. Oh, oké. Okay. Het is echt puur zang. Wie? Puur zang. Puur zang. Maar puur je zang. zegt net dat ze, ze schrijft teksten. Ja. En dan zeg je puur, puur zang. Ja, wat is het nou? Ja. Is het zang of is het. It... Nee, ik snap je <laughs> wel. Eén plaagje. Plaag maar je. Het, het sluit ook wel een beetje aan met kerstgebeuren. Mee. Mee iets day of the year be a good day, toch? <laughs> ja. ja. Wie zijn onze andere gasten? Stel jullie even voor, dames. Wel bekend, hè? Tante Dini. De Tante Dini. Yes. Tante Dina. En? Nee, niet tante Dina. Dina? Dini. Tante Dini. Oh, tante oh. Dini, neem me niet kwalijk. Die muts zitten strak, ja. ja de <laughs> de, de, de kaarsman heeft ook een beetje last van alzheimer Light. Dus oh, dat okay. is, uh, ja. Ja, nee, wat op een manier, ja. Tante Dini, dat is en, lang en, geleden dat je hier was. Een jaar, een, jaar een jaar geleden. Een jaar geleden. Toen was jij de vrijwilliger van het jaar... en er stonden twee uh, van die uh, blaaskikkers achter jou. Die zijn er niet geworden. We noemen geen namen. het waren de boys. de boys. De boys vielen uit de boot, hè. Ja, maar we gunnen het jou van harte. Ik heb het gisteravond nog even na zitten kijken. Oh, en op YouTube, Zandvoort Insider. Staat Staat op YouTube? Ja. Oké. Okay. Zandvoort Insider. Ja. Klik -inside. ja. mij een vrijwilligerskrijs. Ja, maar mijn filter die slaat daarop uit. Ik kan er niks in, Ik weet niet waar het aan ligt. Denk aan jou zelf. Ja. Nee, het ligt op mijn filter. Nee, op het werk, bedoel ik. Ik ken niet... Uh... Het is beveiligd. Het is beveiligd, ja. ja. Een, het is een smart filter zit erop. Ik kan helemaal niet op YouTube komen. De baal van. Maar goed. Oké. Okay. Maar uh, daar sta jij dus op. Is dat het gesprek met de burgemeester? Dat, ja, dat jullie bedoel je. ook. Wie? Jullie ook. Ik heb de burgemeester niet gesproken. Nee, maar... Hij, er kwam een wel een man naar mij toe de en die... Er kwam wel een man naar mij toe en die zei dus ook inderdaad... Uh, uh, gefeliciteerd met de nominatie. Ja, wie ben jij dan? Was het de burgemeester, dat wist ik niet. Was dat de burgemeester? Nee, dat was, uh, dat was Remco. Remco. Remco, ja, dat was... De directeur is nog steeds de directeur van Pluspunt. Van Pluspunt, ja, de directeur oh. van Pluspunt. Hij ook, ik vond het gek, maar hij had nog geen ketting om. <laughs> hij had wel een oorbel in. Oh. Ja, een meter of drie. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja. Maar ik vond het wel heel erg gezellig op het podium. Het ging wel snel, dat wel. <laughs> maar, ehm uh, Wat zit je nou te lachen weer? Wat uh? nou, dat had ik gisteravond ook zien. Dat hij zag, nou... Het wordt er lekker door, Jasten. Ja. Het ging heel snel, hè? Nee, ja. hey, maar tante Dini was het vorig jaar toch vrijwilligster van het jaar. Zij was de. Dus Zij was de vrijwilliger van, van het jaar. Hoe is het jaar geweest? Het afgelopen jaar, zeg maar, als vrijwilligster van, uh, van het jaar. Dat je, Ben je ook nog? Uh, ben een soort misverkiezing geweest of zo? Nou, nee. Dat ging niet door. Nee, <totstuken> nee. nee. Gemist. nee. Mist gemist? Ik zag gisteren het nieuws dat het helemaal afgeschaft is. Nee, serieus, die, die, die misverkiezingen worden er helemaal afgeschaft. Niet meer van deze tijd, Willem. Ja, maar ik heb mij nog verkiesbaar gesteld. Oh, nou ja, de, de, de toegift dan. Die krijgen we dan nog. Maar de andere lieve dame, wie zit er de, naast mij? Je wou zeggen, de boerenkalender is wat anders, hè? Hoezo? Hoezo? Ah. <laughs> ja, wie zit er naast de, naast de Kerstman? Ja! Oh, Wauw! Wow. Ja. ja, ik hoop dat iedereen meekijkt. Want, ben een beetje uh, verlies, ben een zie je? Ja, ik vind hem wel erg leuk hoor, die Kerstman. Oh, nou, dankjewel. Ja! Ja. Ik vind ja. jou Weet ook dat, wel ja, erg ja, leuk ik, hoor. Ik ben ja. Er ontstaat nu een romans uh, hier in de studio, oh, jee. Hè? Wat een toestand. Hé, hey, maar vertel. Vertel, ik ben Renalda. Renalda. Ja. We hebben in Haarlem, uh, in Parkwijk, hebben we een Renalda-huis. Ja, dat is met een I. Dat is een Reinalda. Een Rijnalda. En ben jij bent de Renalda. Ja, ik ben echt de Renalda. staat in mijn grote boek, want ik heb net de Sinterklaas natuurlijk een <coughs> groot boek. Ja. Ja, zo is dat. <lacht> Lekker door. Maar, uh, Renalda, wat, is jouw, uh, wat zijn jouw dagelijkse bezigheden? Uh, ik werk bij de, bij de Shell. Bij de Shell tankstation. Als je zandvoort uitrijdt op de Dr. Gerkenstraat. En uh, daar ben ik uh, wel dagelijks te vinden. Aan de rechterkant, waar echt... die koffie zo lekker is. Ja, waar die nieuwe Café hebben we. Ja, oké. Okay, okay. ja, nee, ja. Warme, Warme broodjes. Warme broodjes. Warme broodjes, koude broodjes ook. Ja, ook, ook koude ja. broodjes. Ja. Ik kwam, uh, de, eerste keer, de eerste keer kwam ik binnen bij jullie en zag ik al die broodjes. En dacht, zo, dat ziet er lekker uit. En zei Renaldo, en jij eruit, weg. Ja, hij okay. kocht alles gelijk op. Ik zeg, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Dat kan en het mooie niet. is, het is niet te zien aan hem. Hè? Nee, da ook oh, dat nog. Nee, maar dan kom ik er door die schermen die, die ervoor staan. Oh, oh, een... <laughs> ja, maar goed, wat, wat luisteraars en kijkers niet weten, dus is de moeder van. Ja, van onze Thomas. Hey, Jan Smit. Nee, niet Thomas. helemaal die Jan Smit, man. <laughs> ja, van Thomas. Ja. Van Thomas. ja. En Thomas is de vrijwilliger van het jaar 2024. <laughs> ja, hij had geen keuze vroeger. Hij moest gewoon altijd mee met me. Ja. En uh, zo is hij uh, erin gerold, zullen we maar zeggen, van klein af aan. Ja, dat weet ik nog wel. Want ja. ik, ik, ik draai nu vanaf 2015 met CWM, Dus eh, Vanaf het begin was hij er al bij. Ja, dat was en, met school. En de laatste uitzending... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, met nee, nee, uh, Adventure Week ja, was het, in Zandvoort, ja. Adventure Week. Ja. En de laatste uitzending die ik heb gedaan, die heb ik gedaan met Thomas. Ja. En dan komt Thomas binnen met een gigantische schaal met bitterballen. Ik vergeet het van oh, mijn ja, leven ja, niet ja, meer. Klopt, ja. Weet je nog? Ja, ja. Maar dan, als je nou ja. hier door het dorp loopt, word je dan lastiggevallen door al die uh, fans van Thomas. Zeg maar, Bent u er maar van? Ja, ook dit... als ik de hond uitlaat. Oh ja. ja op de fiets komt het voor mij. Nou, je hebt het over een hond. Ik heb gisteren ook een hond van de buur uitgelaten. Ja. Nou, dat was wat. Ik liep in een park in Bloemendaal. Daar woon ik uh, af en toe, als kerstman. Daar heb ik een optrekje. Doe maar. Ja. En daar uh, liet ik de hond uit. En die hond, die loopt zo in het park, loopt die naar een vrouw toe. En die gaat zo tegen die vrouw aan liggen, tegen de benen. Toen zei ze, kerstman, haal die hond weg. Want ik voelde de vlooien langs mijn benen lopen. Ik zeg tegen die hond, kom hier, bello, want mijn vrouw heeft vlooien. <lacht> ja, dat, dat is dan moet ik daar een radio ja, mee Ja, niet maken. te doen dit, hoor. Dit is echt niet te doen. Nee, dit is echt niet te doen. <lacht> echt, ik, uh, straks, straks dan mag ik eerst langs die man uh, uh, met die witte jas. Dat zegt, ga mee met die meneer in de witte jas. <lacht> ja. Ik hoor van de ook ah. Spannend. Want mijn vraag aan de gasten, daar begin ik meestal mee... geldt voor Thomas, voor lieve uh, tante Dini en voor uh, Renalda. Hebben jullie iets met kerst? Dat is wel gezellig ja. nog. Ja, het is Strik, uh, Geen strikvraag hoor, ik nee. ben je de Ik ga er ook niks mee winnen. Leuk. Vind je het ja, leuk? Ja. ja. Heb je de woon al staan? Ja. Echt waar? Ja. En, en wanneer is dat gebeurd? Uh, de zevende. Naast Sinterklaas. Kijk. Ja. Kijk. Okay. Ja. Renalda? Ook de bomen staan. Jazeker. Heb Thomas Stolen. gedaan voor mij. Ja. Heb Thomas gedaan? Ja. Dan heb ik hem ook staan, ja. <laughs> ja, zeker. En jij hebt hem altijd staan. Ja. Oh <laughs> ik, ik, voel, ik voel weer, ik, voel, ik hoor het daarvoor in de ja. aan Dat komen. Het was, wel. was er een koppertje? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ik zeg dat zo, Thomas. Ik zeg dat nou niet. Ja. Ja. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Maar dankzij deze kerstromantiek zorgt Willem altijd voor muziek. Let op. Is het echt waar? Ja. Maar ja, ja, nou ja, goed. ja, was je al klaar met, uh, met deze... Eh, nou ja, ik denk, ik, ik, ik praat even over de kerst. Ik wil even weten hoe onze gasten er daar tegenaan kijken. Want ik zit hier als kerstman. Ja. En dan moet ik natuurlijk wel weten of ik fans heb of niet. Hè? Ja. Dat begrijp je natuurlijk ja. wel. Maar als je je dat toch afvraagt, hè, kijk dan eventjes. Of ga je even in je zak of je een tambourijn bij je hebt. Oké, okay, is goed. Ja, de Birds en uh, speciaal, ja, Thomas zegt, heb jij misschien ook muziek die nog een beetje, ja, vrij recente muziek uit de jaren 60 of zo is? Nou, dat heb ik wel. Ik, uh, ik zeg maar, uh, ik wist helemaal niet dat jij er verdiel Ach, zegt hij, ik ben helemaal gek van die jaren, jaren 60 muziek. Ja, ja. Maar dat komt ook door mijn moeder, is hè, die, die is ook van de jaren 60. <laughs> wat? Dat is mijn geboortejaar, jaren 60. daar kom ik uit, hè. Daar kom je vandaan. Ik herken ja, ja, ja. al iets van jou. Ja, nou, we hebben het een ja. beetje ja. een bompie, hè, samen, ja. <laughs> Ja, ja. Zeg, uh, mag ik uh, even inbreken? Want uh, ik zeg iemand die zegt een beetje Wip op de stoel, die zit met een verhaal, dan moet ze kwijt en. Uh... Ja, oh, de, uh... ja, ja. Een kerstman maakt dat niet veel mee, maar een dame die zit te wip op haar stoel. Hoor. Ja, ik vind hem ook wel apart hoor. Het oh, wel een hele aparte kerstman vandaag hoor. Ja. We hebben hem gehuurd bij Easy Toys. Oh. Oh, okay. Wij dachten dat, dat, ja, ja, dacht ja. dat we heel wat anders kregen. maar vandaag. Ja. Nee, maar dan, want jij wil graag een oproep doen. Ja, dat klopt want, ja. Want het verandert wordt veranderd vandaag of morgen in een sprookje. Ja, dat klopt. Dat is wel de bedoeling. Meerdere sprookjes zelfs. Een heleboel, een heleboel sprookjes. Nou, geloof de kerstman, maar die gelooft niet in sprookjes. Maar jij kan mij van het tegendeel overtuigen. Dat klopt. Doe je best. Zaterdag 21 december, van 4 tot 6 uur... is er weer een sprookjeswandeling in het centrum van Zandvoort. En ja, ik ben nog op zoek naar een paar sprookjesfiguren... die mij kunnen helpen, vrijwillig. En ik ben vooral op zoek naar een... Uh, ja, maakt niet uit, als het maar een volwassen persoon is... een kapitein Haak... Een kapitein Haak. Nee, ja. Ja, ja, ja, hij duikt nu weg achter ja. zijn uh, mengpaneeltje. Maar uh, ja, ik, ik wil toch echt wel een kapitein Haak nog hebben. Hey, het, kan niet meer, het kan niet meer. <laughs> en dan ben ik ook nog op zoek nee. naar een, ja, dat mag een, een tiener zijn, een Peter Pan. zit oh, ja. hij dan? Nee, nee. Ja. Peter Pan. nee, hij is net even te groot. Peter Pan. Oh. Peter Pan. <laughs> <laughs> Wat is de maximale lengte van Peter Pan? 2,12. meter Pan. 12. 2 meter 12. Nee, dus dat twaalf. is kapitein Haak. Oh, dat is kapitein Haak. Ja. En, en Peter Pan, die heeft geen haak, hè? Nee. Die vleugels. Pe ja, Peter Pan is in het groen. Dat is echt een Peter Pannetje. Peter Panetje. Nee, maar een, uh, onmiddellijk een vraag die bij mij opkomt, okay. mogelijk ook bij de luisteraars. Uh, uh, de, de kapitein Haak, die, die heeft een mooi kostuum. Ja, klopt. Die heeft een haak. Hebben klopt. jullie dat spullen? Allemaal? Dat hebben we ja. allemaal. Alle oh. kostuums zijn aanwezig. We hebben zelfs uh, professionele mensen die komen alles is aanwezig. Dus laat u niet weer houden, luisteraar. Nee, nee, Kapijn, Haak in zandvoort, meld u. Er is altijd. Ja, er is gewoon een hele leuke, leuke sfeer. Ook uh, onder alle vrijwilligers. Er is altijd een hapje, er is een drankje. Er is, net zoals hier, lekker kerstbrood, kerstkoekjes. We hebben altijd etensoep. We hebben altijd van alles. Uh, maar wanneer is dat? Het overdag, s'avonds. Wanneer is dat? Zaterdag 21 december van 4, tot 6, 4 tot 6. Voor de kinderen. Voor de kinderen. Ja, en er zijn twee uh, optredens uh, in de kerk ook uh, voor de kinderen. Er is altijd een toneel, zeg maar. In de kerk? In de kerk, ja. In de kerk, in de kerk. En, en dan uh, moeten ze natuurlijk <laughs> al die handtekeningen verzamelen. Ja, het is dus de bedoeling dat ze een soort vorsjacht. Ja. Elk sprookjesfiguur die heeft een letter. En dan is het de bedoeling dat de kinderen uh, naar de sprookjesfiguren gaan een, en een letter gaan zoeken. Een woord bij elkaar. En een wel. woord bij elkaar ah, verzamelen. En wat is het woord dan? Ja, dat gaan we Sprookjeswandeling. Meestal wel. <laughs> het lag voor de handen, hè? Ja, dat, dat, dat is een jongen van mijn hart, hè? Dit, ja, uh, dat, ja, ja, ja. Zo toi, jammer ja, ja. dat hij het weer verhaalt. Weliswaar een peperkoekenhaat, maar toch. Ja. Ja, maar goed, uh, dat is hartstikke mooi. Ja, en het is ook de bedoeling, dat, uh, nee, niet de bedoeling, maar het is wel leuk als alle kinderen, die, uh, die kunnen dan een boekje kopen. Ja. Vanaf 14 december bij de Bruna zijn die te koop. Dat is uh, morgen. Dat is morgen, nee, morgen, inderdaad. Vanaf morgen, ja. ja. Ik ben zo blij dat de jongen een agenda ja, blijft. Hè? Ja, het is ja, zo fijn dat hij zo lekker alert is ook, hè. Oh, de, zo fijn. Ja. Scherp. Neem ja. niet meer mee, hoor. Volgende nee, alsjeblieft <laughs> niet, want uh, thuis nee. is hij zo niet, hè. Nee, ik weet niet hoe hij thuis de is. Heel ja, andere kant, ja. denk ik, Ja, ja. neem maar goed... Uh... Maar het is dus uh, ook leuk als de kindjes allemaal verkleed komen. Dan kunnen ze namelijk nog een prijs winnen. Oh. Dus hoe leuker de kinderen of hoe mooi ze verkleed zijn, er loopt een jury rond. En uh, de jury gaat uh, de kinderen beoordelen hoe ze gekleed zijn. ja. Maar dat is een onafhankelijke jury. Een onafhankelijke jury. Dus als je nou bijvoorbeeld... Daar een klein, ik weet hoe die, heet. Ik als weet je nou hoe die bijvoorbeeld, heet. Als je nou bijvoorbeeld een klein dik <laughs> jongetje ziet... niet al te nozel en ook naar Van dat hem met een kerstpak aan. Nee, maar ik weet hoe de jury heet. Het jurylid, het hoofdjurylid... David Molenburg... Wie? David Molenburg. Zou zomaar eens kunnen. Is dat, is, ja. dat, is, dat, is dat die man die al de gevangen zit? Ja, dat is zit? gewoon de hoofdjury. Je zit helemaal aan de ketting. Ja, dat is nee, die, die heeft man met de ketting, ja. Die heeft ja. namelijk een brief geschreven. Sinterklaas, ik heb over twee jaar met die Grand Prix niks meer te doen. Heb jij wat uh, leuke bijklussen voor me? Ik zeg, nou David, kom op jongen. Ja. Een jurylid, toch? Ja, ja, Onze burgemeester is dat, hè. Even tussen ons, hè. Dat uh, mag niet verder weten, maar... Het wel, ja. wel een mooie kapitein Haak. Mooie kapitein Haak. Ja, maar wat oh, het zou nou een nog... mooie kapitaan Haak zijn. Ja. Hoor je dat, uh, burgemeester? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar het allerleukste is natuurlijk wel dat onze tante Dini... die is natuurlijk ook aanwezig. En oh. onze, onze tante Dini kan je op de dag zelf, 21 december dus... vanaf half vier kan je bij tante Dini alsnog een kaartje kopen. In de kassa? In de kassa. Kijk. Daar zit onze tante Dini. Wat zit jij in die kassa? Waar zit je tante Dini eigenlijk met de kassa? Waar? Bij de kerk. Bij welke kerk? De kerk? Voor de deur? Bij de kerk voor de deur. Bij welke kerk? Daar gaat het. De, de protestantse kerkblijf. Ja, aan de kerkstraat. Want we gaan dit keer beginnen ja. in de kerk. Ja. Is er dat is, dat is ook die nieuwjaarsreceptie, zo, ja, of niet. Ja, 5 januari. Ja, ja 10. 10. 10 januari. Sorry, 10. Oh, dan ben ik laat. Dit is zo slecht. Het was van de agenda, hè? Wat zei je? Ik dacht dat het van de agenda was. Ja, nee, nou, die, die, die pakken wij weer af. Dat is in december, Maar. We? Die gaat tot 31 december, hè? Jouw ja, we beginnen. Nee, ja, dat is zo. Dan ja. begint ah, ja, ah, hij weer opnieuw. Ja. Ja. Die van mij 32, want ik er al een dagje bij. Oké. Okay. Ja, ja. Maar had je verder nog ja, iets bijzonders over de. Doe je dit altijd. Of Leo heeft dat ook aanwezig. Ja, Leo is zeker aanwezig. En Ankie, Gerry, Gerry, je hebt geen microfoon. Je hebt geen microfoon, hè? meisje. Hier, dan, Gerrie, ja, daar, en daar heb je een microfoon. Ja. Ha, gelukkig. Nee, ja. ik weet dat met Leo en met, met zijn vrouw. Ankie en, uh, en, Anki. en Martine, ja, dat, is een, dat, ja, zijn ja, die, dat zijn de echte bestuursleden. Ja. En aan uh, aangezien wat, ja. uh, Leo heel veel met de ijsbaan bezig ja. is en Ankie ja. Uh, even, ja. Ben jij een beetje aan het... Uh, nou, we hebben allemaal een beetje verschillende taken. Ik ben altijd degene die uh, het regelt, uh, de sprookjesfiguren. Oké, oh, oké. Okay, okay. En uh, Dini is weer van de kassa en uh, die ja. zorgt weer voor de catering. En uh, we hebben okay. heel veel vrijwilligers gelukkig die allemaal gewoon een aparte taak hebben. Uh... Hij? Wat doe hij doet de opbouw. Hij mag de kerst op de, de lampjes ophangen, ja. de podiums opbouwen, de kerstbomen opbouwen. We moeten ook een paar mannen hebben die sterk ja. zijn en ja, kunnen helpen. Sterk. Is die Leo? Is dat Miesenbeek? Ja, dat is meneer Miesenbeek. Ja, dat die ken ik heel goed, want die heeft vroeger, toen hij nog heel klein was, heeft hij bij mij een keer op de mantel gewaterd. Was hij dat? Ja, dat was. <laughs> Je kent het nog zien. Dat was Leo Miesenbeek. En hij nou, was. Het was, was gewoon door angst, was dat, hè? Ja. ja. We noemden hem toen ook in de kerstmannenwereld... angstige Leo. Leo. Ja, angstige Leo. Leo Piesenbeek. Ja. Nee, Leo, die zet zich bijzonder in voor die ja. ijsbaan ook. Ja, ja die woont niet op de ijsbaan, Leo. En ja. zijn er een beetje trots op de ijsbaan? Want uh, ik was van de week uh, bij de opbouwers... En, uh, Hij is weer groter, hè? Ja. Hij ja. is weer een meter groter. Is een meter groter? Ja. Maar op een gegeven moment ben je dat klaar. Dan, dan kun je het dan niet verder nee, uitbouwen, maar, toch? Nee, zeg maar, ze hebben een... Uh, zo'n uitstulpje voor de HEMA, zeg maar. En die kunnen ze nog een stukje opschuiven... naar de Koekesopitent En dat hebben ze nu gedaan. Dus hij is in de breedte iets groter geworden. Oké. Okay. Ja. Dat is niet veel, maar het kan dus wel. Is dat zo? Ze kunnen niet meer rondrijden op de rotonde. Nee, maar dat is altijd zo. De ratonde is altijd half dicht. Ja, maar dat komt toch nooit... Je, je komt toch nooit met die schaatsen over de rotonde heen? Nou, Dini nee. wel, denk ik. ze niet. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Pater, goedemorgen. Fijn dat je net even ja, langs komt. Ik hoor, ja, ik hoor net de, de, de term kerk, hoor ik van. Ja, de dat je zelf. Je Want ik kom natuurlijk ook heel veel in de kerk. Tante Dini, u bent ook in de kerk altijd aanwezig. Altijd aanwezig. En dan verkoopt u kaartjes. heel de hele dag. Voor Jezus, voor Maria. Nou, meer voor de sprookjes. Van de <laughs> yes. yes. Ja. Maar ik vind het zo bewonderenswaardig dat u dat doet. Ik vind het ook heel gezellig. Dus ik wil u heel veel succes wensen. Dank u wel. Tante Dini, vertel nog even aan de luisteraars... op welk tijdstip ze in de kerk terecht kunnen. Half vier. Ja. Half vier? vier. Ha, Snachts. Nee, smiddags. Oh, smiddags. Oh, gelukkig. <laughs> nou, eh, luisteraars, u hoort het allemaal naar de kerk. Om uh, half vier, smiddags. En dan bij tante die niet allemaal een kaartje kopen. Wat kosten de kaartjes? Zes euro. Nou, dat is, dat is geen geld, hè? Ja, is een leuke ding. Dus, ja, je krijgt er een hoop dingen voor terug, hoor. Ja, dat is allemaal. Ja. Oké, okay, Thomas. Dankjewel, hoor. Ja, dat staat allemaal in het boekje. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, Ik heb gehoord ja. dat er vorig jaar was ook iemand die deed ook mee uh, Met die sprookjes toch. Maar die is ah. er niet zo goed vanaf gekomen. Niet. Maar die speelt dit jaar kapitein Haak. Heb ik gehoord. En wie is dat dan? Ja, de Haak heet die, denk ik. <lacht> Nico. Nico? Oh. Nico Haak. Ja, ik al een tijdje overleden, hè, Nico? <lacht> Silver girl Ja, hoog, wat ja, zeg jij ja. nou ja. dan allemaal? Ja, wat is dit nou toch allemaal? Ja, ey, dit, is een kerst, dit is toch een kerstuitzending? Ja, kerst, kerst, dit is ja, ja, helemaal een kerstuitzending. Ja, nee. Zo, nou ja, goed. Maar waar hadden we het over? Nou, we hadden het over uh, die Met leuke sprook, sprookjes toch? Uh, heeft daar net uitgebreid over verteld. Over ja, men zocht van? nog een, een, een kapitein Haak. Ja. ja. ja. En Peter Pan. En Peter, ja, en de Peter Pan. En dus de zeven Peter Pan. dwergen eigenlijk nog, maar die zijn wel heel lastig. Hoor. Zeven dwergen. Nou, de. hebben ja. we. Twee. Ja, we hebben er twee hier. is niet waar. En, en een Pinocchio, vind je dat niet leuk? Dan kan uh, Grea je touwtjes trekken. Dat, weet je wat het is? Dan loop ik de hele dag te liegen. Ja, dat klopt. Maar dan gaat je neus groeien. Hè. Dat ja, dat klopt. Een ja. Ja, lange neus. Ja, nee daar kan ik wel een verhaal over vertellen, maar dat doen we buiten de uitzending om. Dat ja, is dat beter, ik me een denk beter idee, ik. Dat idee. Dat is ja. veiliger ja Want het kost ons weer luisteraars natuurlijk. Ja, nee maar goed. Maar, uh, maar jullie hebben best wat georganiseerd dan, uh, als je dat zo hoort. Ja, Leuk hoor. Dat, is een, uh... dat is niet zomaar wat. Nee, dat doe je niet even. Dat is een flinke klus. Ja, daar gaat wel wat uh, voorbereiding uh, vooraf. Ja, ja maar ik, ik als, als uh, geboren natuurlijk ...en daar hoor je natuurlijk wel. Ja, daar hoor dat dan je, hoorde van... je, je goed hoor. Ja, nee, ja, ja, ja, je no, gaat nee. onder je. Ja, ja. Onder jou, zeg. Ja, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat ik van die sprookjes tocht hoor. Serieus? Is dat heel erg? Ja, dit is ja, heel, ja, heel erg. Dit, dit is echt wel Hoe kan jij heel erg. Ik heb wel heel vaak zitten? gehoord over die sprookjes toch? Thomas was klein. Hij was een jaar of vijf, zes... Toen was hij als eerste kabouter. Ze een dwerg. Het, hè? Hij was een dwerg. Ja. Ja, ja, zo, sorry. Het zo lang bestaat het dus al. Ja, ja heel lang al. Zeker. Ja, ik, ja, ja. ik, ik, sta, er, ik sta, ervan, sta ervan te kijken. Kun je die pluim even aan de andere kant hangen? Want uh, even die pluim aan de aan andere een kant. De even aan de andere kant. Nee. Nee. Ja, zo nou. ja, ja. ja. Ja, ja. ja. Nou ja. Oh ja, je hebt een pluimpje verdiend, Willem. Ja, nee, ja. Het, is goed met je. het is goed met je. Maar ja goed, oké okay. 21 december is de sprookjes tocht. en uh, Is er nog iets, uh, iets in de krant gezet of op Facebook? Of, uh... Het staat helemaal het staat nu vol. in de krant. Het staat in de krant, het staat in de krant deze week, deze week. in de Zandvoortse krant. Ja. ja. ja. Dus en dus en uh, ja, internet, Facebook, alles staat ermee vol. Dus ik zou zeggen, vol. hoe kan je dat gemist hebben eigenlijk? Ja. Omdat ik altijd druk ben met deze katholieke radioomroep in Zandvoort... De KRO, ja. De KRO, ja. De, KRO. Ja. De KRO. Ja. Dus, uh, nee, maar, ja, maar goed, ik kijk daar eens om je heen waar ik druk mee ben geweest. Ja, het is mooi oh. versierd hoor. Ja, vind je het mooi? Ja. ja. Zeker. Kijk, wil je hem zien? Oh. Onze kleine Thomas. Peter Pan, hè? Oh, Peter ah, een het, hè? Ja. Vinkers, als een Peter Pannetje. He, ah, een lief kind. Herman Finkers zal zeggen, het is een lief kind. Ja. Schattig, hè? Kijk, Kerstman. Kijk, Kerstman. Kerstman. Ah, oh, wat lief. Ja, dat is onze kleine Thomas. Ja. Zeker, ja. Is dat zo? Ja, zeker. Ja. Je moet, je moet even het rode knopje indrukken nog, denk ik. Het rode knopje? Ja, anders Vol. doet hij het niet. Maar wat ga je nu doen, dan? Ja, als, als je straks muziek gaat draaien over dat kanaal wil. Even het technische aspect, luisteraars. Maar even, of via je iPadje of via de YouTube? Nee, je moet gewoon dat rode knopje indrukken, anders doet hij het niet. Nou, als dus dat heeft nu al gedaan, hè? Als je YouTube draait, dan hoor je hem je nu wel. Met Echt waar? Ja, tuurlijk. <laughs> nou, ja. Moet ik YouTube draaien, hoor? Maar dan speciaal even, even inleiden voor tante Dini... Nee, is even druk. Ze zijn aan mijn foto's. Dan maar interesseert me helemaal niks. Dan komt-ie. Woontje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Oh nee, de nacht is altijd veel kort, Omdat het tegen Morgens tegen dieren, dat de tang was echt gezellig voor. Zou we eventjes een ik kopen, maar eventjes, dat werd de hele nacht. Met de horen stond die hele zotte troep. Ja, nou eventjes, was even tante tante. De kwaliteit is dusdanig slecht, uh, niet dat het clip heel erg slecht is, maar ja. Het is, uh, ja. Wie is dit eigenlijk? Nico Haak. Nico Haak. Wie is dat? Dat is de broer van Kapitein. Oh. Ja, kapitein ja. Aak, de broer. Ja, ja. De Nico. Ja. Oh. En hij is een neef, Hadi, Hadi. Geen idee. Hadi, bedankt, Hadi. Wil hem nog even de schuif open en het rode knopje? Ik zal een rode knopje voor jou hebben. En de, de, schuif de schuif even open? Ja, daar komt hij, hè? Ja. De prijsvraag. Oh, dat is een prijsvraag. Een prijsvraag. Ja, ja, ja, ja. Nou, de... kom maar op met die prijsvraag. Uh, ik heb een vraag aan de, aan de dames en aan Thomas. Ja. Welke nationaliteit heeft de Kerstman? O, Zuidpool. Zuidpool. Zuidpool. Is, is, is, dat, ja? is dat een, uh, is dat een nee, nationaliteit? Nee, nee Zuidpol. Een... Nee, de Poolse nationaliteit. Maar wel Noordpols dan. Hè? Begrijp je? Dan uh, mijn volgende vraag. Hoe noemen. Uh, <laughs> hoe, hoe, noem je, hoe noem je mensen. Of gasten in de studio. die bang zijn voor, de, voor Santa Claus? Hoe noem je die? Klausofobisch. Dat zijn wel echt topvragen hoor. Ja, het zijn Het zijn, het zijn, het zijn het ja, het ja, het wel klaar waar nou, nou, ik ook veel van was. Ik sla ook even dicht. Echt een hoog niveau. Ik hebben we nagedacht. Hè? Dat, ja. Maar uh, Kerstman, hoeveel vragen heb je nog? Nou, ik heb, ja. ik heb geen vragen meer. Kun je wat winnen? Eigenlijk eigenlijk? Ja, nou, ja, Kijk, ja. dit wil ik weten. Uh, wacht even, laat ik. Wat je winnen? Ja, een vol. en er komt een stol aan, zie ik. Thomas heeft een stol meegenomen. Dat vindt hij gewoon, hè? Nee, maar mijn laatste opmerking over de Kerstman is: een jongetje wat aan mama vraagt. Uh, mama, mag ik een hond voor kerst? Dan zegt mama, nee, je krijgt alleen maar kalkoen, net als de rest... Ja, wat ja, slecht dat allemaal. Is ja, slecht, hoor, nee, al dat is dus, zo. Anders. Dat is zo slecht allemaal. Jongen, die huismeester van de radio hier. Ook. Ja, dat is, is werkelijk. Oh, wat je een verschrikkelijke hebt, kerel. Als je het hebt over een zwevende zonderling. <laughs> nou. Ja, nee, maar goed. Ja. nee. hoor. Nou, herhaal nog even je oproep. Want uh, er zijn wel mensen die, die schakelen <laughs> wat later in. Nou, maar oproep. Hij wilde een uh, worstenbroodje bij de Shell nu halen. Maar die heeft hij nog niet verdiend hoor. Niet? Nee, want er stonden allemaal troep voor de EMO-koffer. Dat kan gewoon ja, niet. Ja, dat heb je zoon zeker gezegd, of niet? Kijk ja. nou eens naar zijn neus. Je hebt Pinocchio er trouwens ook al bij. Ja, ja, ja. ja, dat is wel ja. top, ja. Ga jij dan eens zijn touwtje trekken? Ik nou, nou. Kijk, maar no, laat no. heb ik één keer gedaan. Het doet me nog zeer. <laughs> <laughs> ja, nee hoor, dat komt helemaal goed. Maar je hebt gezien, in de kast ja, staat ja, hij inderdaad... Ja. Maar goed, uh, de, eigenlijk hoort er een sticker op die kast zitten met, uh, met EHBO. Ook, dus, en er uh, hoort hier. ook op nou, de, de koffer de koffer hoort gewoon niet in een kast. De nee, koffer maar dat hoort gewoon wel. openbaar. Hier. Ja, nou, hoort hier zeker. Dan zeker, maar er hangt ook al een aed apparaat hè? Dat is helemaal belangrijk. Zo'n wit ding, met, ja. en dan kun je van die dingen in druk. Wat goed zijn jullie bezig. Ja, nee, wij, uh, de huismeester regelt dat wel. Een hele goede huismeester. Wat een topper. Van. Wie is dat eigenlijk? En Geen ik heb? idee. Haak? Een uh, Willem nee. de Boer? Wie? De Boer. De Boer? Zeg maar, helemaal niks. Zeg maar, het is een vriendje is, van de kerstman. Is het nou de boer of is het boer? Het is uh, de boer zonder de boer. Oh, nee, boer. wel met boer, maar zonder de. de. Ja, ja, ja. Jouw moeder wordt te bevallen heeft zijn de boertje boer. gelaten. Daar komt het eigenlijk Daar op komt neer. Daar komt het eigenlijk dus, wel op neer. Ja, ja. Terwijl, terwijl de ma het maken ervan was met een vloek en een zucht gebeurd. Ik ben trouwens gisteren naar de rechtbank geweest. Ik moest voorkomen. Oh, en waarom? Ja, ik zou je vertellen... Uh, ik werd beschuldigd van diefstal... Dus die rechter zegt, hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen? Ja. Ik zeg, nou, ik ben heel, heel vroeg kerstinkopen gaan doen. Toen zeg, de, de, euh, zeg ik tegen de, de lachbaar... Ik zeg, ik ben echt heel vroeg kerstbomen, uh, kerstinkopen gaan doen. Ja. Toen zegt de rechter, hoe vroeg dan? Ik zeg, nou, een uurtje of twee voor openingstijd. En dat mocht niet? Dat mocht niet. Ja. En je hebt je gezicht ook mee, hè? Ook dat, hè? Ja. Ja. Heb je nog leuke muziek, Willem? Hoe zit het nou eigenlijk? Ah ja, ik denk, zit er wacht dat je klaar bent. Want, uh, want als jij begint te praten, dan ben je net het hert van je. Met die rode neus. Ja, ja, ja. Dan ja, ja. begin die licht te geven. Hey, jij met die lange neus van Pinocchio. Jo hey, mama, ja. <lacht> Charles, nou, hier komt natuurlijk weer de wekelijkste vraag natuurlijk. Oh. En dat is hoe heet die zangeres van het George Baker selectje? Hoe heet het, de zangeres van het George Baker selectie Ja, George Baker. Nee, nee. Nou, ik heb geen idee. <lacht> <lacht> Ma, Ma Baker. Nee. Oh, dat is van, van boer, hè? Wat is maar, dat nou wat? toch? Je weet dat ja. de naam van uh, uh, uh, de broer van die zangeres was geheim agent. Ik heb, uh, bond. Ja, bijna goed. De, de, de, de, de bonte dinsdagavondrijden? Ik weet het ook nog niet hoor. Zeg maar me allemaal niks. Lida Bond, zeg je dat niks? Ja, nee joh, Lida Bond. Lida, Lida Bond, zeg je dat niks? Nee. Ja, of zijn, ben ik dan de enige die zijn ouders? Ja. Hé! Hey! Ja, zo. Ja, hebben, hebben jullie, hebben jullie je op, op deze gedenkwaardige ochtend nog uh, behoefte aan een klein, een klein kort kerstverhaaltje? Serieus, ja? Ja. ja. Nou, twee dagen voor... Oh oh, wacht, oh, wacht, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hebben we er ook nog een mooi achtergronddingetje uh, bij? Uh, een stukje achtergrond. Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Hoor oh, hij op, oh, ja, ja. op. Twee dagen voor kerst... belt een vader zijn Nederlandse dochter... in Australië op. Hij zegt... ik zal het maar gelijk met het slechte nieuws beginnen. Je moeder en ik hebben besloten... op de eerste kerstdag uit elkaar te gaan... om te gaan scheiden. Na 40 jaar huwelijk... vinden we het mooi genoeg geweest... en we hebben er nu voor gekozen... om allebei voor onszelf te kiezen. De dochter uit Australië, enigszins van haar apropos... is even stil en reageert vervolgens... Wat? Zomaar opeens uit elkaar? Dat kan niet. Ik kom naar jullie toe om erover te praten. En jullie zullen zien dat er een oplossing is. Scheiden gaat niet gebeuren. Ik weet zeker dat mijn broer in Canada er net zo over denkt. Heb je hem hier al ingelicht hierover? Vraagt hij aan haar moeder en aan haar vader. De vader antwoordt nee. Ik heb eerst jou gebeld in Australië. In Canada is het nu nacht... Je buur ligt vast te slapen. De dochter vervolgens... Ik zal hem wel bellen zolang je, zodra hij wakker is. We stappen allebei op het eerstvolgende vliegtuig. En we praten dit stomme besluit voor jullie... om te gaan scheiden nog eens goed door. De vader stemt toe en hangt de telefoon op. Vervolgens zegt hij tegen zijn vrouw... Het is gelukt. De kinderen komen met de kerst hier naartoe... en ze betalen hun tickets zelf. Ja, het gebeurt. Wat een verhaal. En de muziek Mooi, hè? ook op de achtergrond. Ja. Maar wel romantisch. Hè? Ik, zit, ik, zit er, nou, Thomas, ik zit erna te luisteren en ik denk, ja. nou, ik heb een heel ander verhaal verwacht. Ja. Ik denk, weet ja. je wat, ja. ik, ik zet er een gezellig muziekje achter. Maar, maar wat heeft dit ook met kerst te maken? Nou, nou, dat, is, dat is de clue, denk ik. Het is met de kerst gebeurd, hè? Oh, is het ja, een kerstverhaal. Kerst nee, ja. maar kijk, de kinderen komen, die, die, die, die zijn in paniek... en die willen niet dat hun ouders gaan scheiden. Ze komen in paniek, nemen ze het vliegtuig en naar Canada... En ander uit Australië. Dat kost natuurlijk normaal gesproken klauwen met geld. En die en ouders. je niet eens En die ouders ja, hebben nou uh, hun kinderen met elkaar ja, thuis. Zonder you komen. Ja, ja maar, maar dat, dat, kom, wij, wij communiceren niet. We kunnen niet nee, met elkaar praten. Door. We zitten ook in een relatietherapie ah, ervoor. En, ik versta er ook niks van wat jij zegt, hoor. Dus, uh, dus ik zou oh, Nou, jongen, dan ik zeg Nou, jongen, je maar en dan. Hé, hé, hé, Maar wat zei je, jongens? Goedemorgen, ik kom nog even binnenvallen. Ja, hey gaan... Harm, wat Hallo, is nog, Ja, wat gezellig is het hier. Ja. Helemaal gelukt, ook de, de studio is zo mooi versierd. Leuk hoor. Ja, een beetje ah. verrood dit jaar, maar oh, rood mama, mama, mama komt er ook aan. Mama ja, ik hoor aan. het. Hallo, goedemorgen. Oh, wat gezellig is het hier zeg. Ja. Nou, ik, heb, jij dat, heb jij dat gedaan, Willem? Die, die lichtjes allemaal? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Is de huismeester? Is de huismeester gedaan met zijn uh, elfjes. Oh. Ja. De huismeester is de, is de kanjer. Die huismeester. Wat ben jij de huismeester? Of, ik, nou, ik... ik ken hem persoonlijk niet, maar ik denk het wel als ik het zo zie. <tie> zo jammer, <tie> <tie> Het is zo jammer en daar heb hey, je dan ooit ja, je Ger bitterballen mee gedeeld. Gerry, ja. Gerry, hallo. Oh. Jij ja, ja, ja, zit een beetje verscholen achter het scherm. Nee, ja, ja. ja. Gerry, heb jij, heb jij de huismeester ontmoet van de week? Ik vind het zo leuk versierd. Wil jij aan hem doorgeven dat ik er erg mee content ik ben? Ik zal het doorgeven, oh, dank ja. Oh, dankjewel. Ja, nou, ja. luisteraars, ja. wij gaan emigreren. Dat heb ik vorige week al verteld, dus ik kom in het nieuwe jaar niet meer nee, terug. Nee, dat je, heb ik gehoord, ja. Nou, wat verdrietig, hoor, een ja, beetje. Ja, jammer. Ja. Ja. ja, ja, ja. De ja, ja, ja. tranen rollen over mijn wangen. Het contract wordt niet verlengd, zeg maar. Nee. Nee. Nee. nee. nee. nee. Nou, maar, maar ik, vind, ik vind het ook heel vervelend, dat omdat ik jou dan niet meer zie en zo. Ja. Gerrie, ik vind het ook heel vervelend ja. dat ik jou ook niet meer zie, hoor. Ja, ja. Maar uh, ja. nou, ik wil afscheid nemen van de luisteraars officieel nu... want dit zijn onze laatste uitingen in de uitzending. Ja. ja? ja. ja. Dankjewel voor alles. Ja. voor de koffie en voor de lekkere koekjes. Ja, jij gedaan. ook, Willem. Bedankt. Gaan ja, graag gedaan. Ja. Nou, en ja. Ja. en uh, als jij een uh, sigaar in je potje stopt, dan denk je maar aan mij. Ook namens, uh, ook namens mij. Nou, gasten, ja. jullie hebben het top gedaan. Dankjewel, hoor.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 En dan op het laatste moment, dat is, dat is altijd wel leuk. Dat heb je altijd bij de boys. Het onverwachte, zeg maar. Dat er dan in één keer uh, iemand met het idee komt van, om ja, iets spontaans te doen en... Uh... Ja, dan je, de kerstman moet wel even improviseren. Ja, het, vroeger had je een, een ja. dichter, een sneldichter dichter. Hij heette Willy Alfredo. Loop u maar! Ja, die riep daar roepte maar. De, uh, uh, uh, met een stukje muziek daarachter. dan kon hij dan een heel, uh, op een hele snelle manier uh, rijden. Ja, ja, ik ja. moet het echt gaan proberen. Als zullen, ik, uh, we, zullen we dat dus proberen? Haal ik ja, even mijn viola uit de kist. Ja, is goed. Doe maar. maar. Wat moet die opblaaspoppen hier? Nou. <érêt> Oké. Okay. Goed. Okay. Uh, nou, we proberen. 3, 2, 1. Ik hoor niks. Ja. Al verteld. Daar komt hier. De studio is gedomd. Onder een oberhaasde van romantiek. ongelofelijke Thomas, onze vrijwilliger van het jaar. Die houdt niet zo van onze muziek. <lacht> We moeten hem verwennen met wat hip-hop. En uh, een strakke beat. Misschien dat hij dan ons uh, als dj's... ...in een ander jasje ziet. Dat geldt zeker voor de kerstman... ...met zijn rode jasje aan. De dames die staren mij ook vol verwondering... ...en zien mij echt als een oude man als kerstman staan. Dames, ik wens jullie een hele gezellige kerst... ...met veel bomen en veel kaartjes ...en ook met veel uh, lekker eten. Ik hou van jullie allemaal. Dat mag je allemaal wel weten. Ja, dit is toch geweldig. Mooi, hè? Ja, is. Moet we die huilen nu op? Ja, ze hebben van die nette bolletjes in, in mijn ogen. Hè? Ze hadden verdriet zijn dat ik dat niet weet. Ja, ja je weet het niet. Ja, dat heb je weer mooi gedaan, jongen. Uh... Romantisch, hè? Nou ja, dat is een ander verhaal. Maar, uh... <laughs> ja, nee, maar... Hé, uh... hey, boerke. hey boerke. die ja, hey, boerke. Het is, jong. jong, zeg het eens, jong. Jong, ja. Ja, nee, maar die, waar haal je dit vandaan allemaal, je onzin? Waar haal je dit vandaan? Uit de binnenzak. Uit de binnenzak? Uit de binnenzak, ja. Voor. Nou ja, ja, ik vind het, uh, ik vind het uh, gewoon doen dat het knap is. Dat is heel knap. oh dank u. Dat is heel knap, ja. Ik ken het zelf niet. Dus, Mijn vader uh, gaat op stap. En dat is op zich ook heel knap, toch? Ja, men die zegt Die, delen, het oh, die kerstman. <laughs> oh, Gezellige man. Doen. Echt, ja, dat wel. Hebben jullie nog een kerstman nodig in Sprookjesbos? Ja, ik heb al Hebben een hele wel. leuke kerstman. Sprookjesbos. Kerstman. Leuker dan ja. dat hij is... Uh... Ja, is ja. Ja? De echte, echte. Ja? Nou, dus we eindigen weer hetzelfde als vorig jaar al op Marktplaats. Dus zijn neef. Dus een neef. Ja. Dus zijn neef? Ja. Zijn neef. neef. Oh. je dat, en Nick? Ja. Praat ja. jij ja, de, ben de, de boel? Ik eerste vrouw, hè. Praat jij de boel nou niet Wat scheef? Dat ik... ben ik normaal niet, zijn neef. Niet? Nee, je moet de boel niet scheef praten, dan ga ik je haten. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Nou, ik. Nee, ho, Thomas. Dat. Je mag wat in je schoen doen, want de kerstman doet dat ook. Sinterklaas is zo weg, toch? Ja, Sinterklaas, dan mag je je schoen zetten bij de kerstman ook. Oh. Ja, zo is het ook. Kan allemaal wat schoenen gebruiken. Oh, dus wordt het even gemeld ook aan moeders? Aan wie? Mag zij ook de, de, de schoen zetten, hè? Nee. Tuurlijk, natuurlijk. natuurlijk. Nee. Geloof ze nog in mij? Ja, zeker. Dat zij gelooft in mij. Ja, dat is pas muziek. Kijk, dat zij is pas. Ja, dat ik horen. In ons allebei. Ja, ja. Ja, nou ja, als jij een stukje Nederlands, uh, Nederlands geschreven... stukje muziek wil horen, dan kan dat. Hé, hey, eindelijk. Eindelijk. Flappie. Dan gaan we ja. naar de klok van 11 uur, jongens. Flappie, ja. Wel meezingen, hè? De is vrij, om heug te gaan. Als we te dicht, de moorn is te naaien, om stil te steen Het leven wie het wacht je te lang, maar het neemt een keer Wees maar niet bang, nee, maar bang, het hoeft niet meer Zeg in Dij beginnen, dat ik niet bij Die ben. Van ons ringen, zin. God, en suster, als komt het daar, vind het leuk zien waar in een nacht daar.